Binnen skamers zou ze volgens CNN juist bij haar man hebben aangedrongen... om zijn verlies te accepteren. Geert Wilders gaat aangifte doen vanwege een internetfilmpje... waarin er geschoten wordt op een portretfoto van hem. De video staat op de websites van Dumpert en Geen Stijl. Het filmpje is gemaakt door de Turkse Nederlander Saïd Cinar... die is volgens de Volkskrant al eerder een keer veroordeeld... wegens opruiing via een filmpje op Facebook. Waar het filmpje tegen Wilders is opgenomen is niet duidelijk. Mogelijk verblijft Cinar in Turkije. De Turkse minister van Financiën, Al Bayrak, treedt terug. Via Instagram laat hij weten dat hij dat doet om gezondheidsredenen. De 42-jarige Al Bayrak is getrouwd met een dochter van president Erdogan. En die moet het ontslag nog officieel goedkeuren. Gisteren werd de baas van de Centrale Bank ook ontslagen. Turkije kampt met hoge inflatie- en in werkloosheidscijfers. Corinne Ellemeet wordt de nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks... bij de verkiezingen van volgend jaar. Dat meldt Trouw. Het 44-jarige Kamerlid wordt morgen in een online evenement... door de partij gepresenteerd, samen met de andere kandidaten. Volgens de krant wordt Ellemeet de rechterhand van partijleider Klaver. Het weer. Vanavond en vannacht kans op wat regen. en De temperatuur daalt naar 5 tot 10 graden. Verder is het nevelig en is er lokaal kans op wat misbanken. Morgen dan geregeld zon en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het nos Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, op TV, radio en internet. ZFM met nu. Peaceful Radio. Avond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1411. Mijn naam is Ben Oveugen, uw hier voor de komende twee uur in dit nieuws-muziekprogramma. Peace in every moment, ja, wie wil dat nou eigenlijk niet? Maar goed, het is een nieuw album van Tom Moore en Tim Sado. Nou kunnen we in Nederland ook een, uh, dat zijn dan broers. Tim en Tom, Tom en Tim, Coronel, ja, ik heb ze vaak mogen interviewen toen ik nog... Uh, autosportverslaggever was bij ZFM een, een, een dynamisch duo, zullen we maar zeggen. Just a Breath Away, dat is uh, de track waar we naar gaan luisteren. The First Breath, dat is het uh, eerste track van het album Speak to the Sky van James Marienthal. Dat, zijn, uh, dat is ook een nieuwe artiest in dit programma. Dit is ons, nou Tom Moore die kennen we wel, maar Tim Sado, volgens mij is dat ook een, een nieuwe artiest. Goed, en dan uh, hebben we nog 13 werkjes uh, te gaan. Elk uh, programma, elk uur, kent 15 werkjes. Trek duren niet langer dan 15 min 4 minuten, 15 minuten, wil minuten ik zeggen. Dan is het is wel gauw voorbij. En We sluiten af eens even kijken met Al Krummer Khan met zijn album Lalita. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist en dit muzikale gedeelte. Ik wens je veel luisterplezier. tuning in. You can find more of my music at RaphaelGroton.com. Grateful that Peaceful Radio plays my music. You are listening to Peaceful Radio.